Eerder liep zijn aanvraag om gemachtigd te worden vertraging op... omdat hij fouten had gemaakt tijdens de aanmeldingsprocedure. Zo melden hij meer dan 100 buitenlandse connecties niet... zoals die met drie hooggeplaatste Russen. In Syrië is een Nederlander begraven... die meevolgt met de Koerdische IPG-militie. Hij kreeg een ceremoniële uitvaart... meldt de website van buitenlandse IPG-strijders. En daar staat ook dat Shuit H zich ruim een jaar geleden aansloot bij de IPG om in het noorden van Syrië te vechten tegen IS. De IPG zegt dat H om het leven is gekomen in Der Zor door een autobom. En de Britse regisseur Lewis Gilbert is vrijdag overleden in Monaco, daar woonde hij. Gilbert regisseerde 33 films, waaronder de James Bond films You Only Live Twice uit 1967 en The Spy Who Loved Me uit 1977. Gilbert brak eerst door als acteur. Al voor zijn tiende speelde hij enkele rollen. Toen hij zich ging richten op regisseren, was hij een tijd de assistent van Alfred Hitchcock. Lewis Gilbert is 97 jaar geworden. Het weer nog. In het noorden, oosten en midden van het land kan wat sneeuw vallen. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien weg. Minimaal vannacht tussen min 6 en min 10. Morgenochtend zon en het wordt morgen min 3 tot min 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Na één uur vertelt de regisseur Nicole Kilsdonk over haar favoriete filmscène... en beschouwt de schrijver Ivo Victoria de voorbije dag. Maar... Nu zit Matthijs Deen tegenover mij, schrijver, radiomaker. En uh, Matthijs, jij, jij bent gewoon. Uh, dit is een thuiswedstrijd voor jou eigenlijk. Hè? Je bent verbonden aan OVT, al zo lang als ik me kan herinneren. Mm -hmm. Ja, nou, het is in zekere zin geen thuiswedstrijd, want uh, de, we zitten in de nieuwe studio. Ja, dat, dat, moet het, het, even het, zeggen, dat ja. is heel apart. En, uh, uh, en ik, uh, uh, ik ga niet uh, interviewen. Maar ik, uh, jij gaat mee. Ja, jongen. is dat niet raar? Want jij maakt, nou ja, je hebt, je presenteert heel vaak uh, OVT, en, uh, en je maakt natuurlijk de sporen terug en documentaires... wat je ook trouwens voor Nooit meer slaapt. Heel veel hebt gedaan. Veel reportages gemaakt, ja. Voor de grote bezuiniging. Ja, ja. Toen mocht dat nog. Is het niet raar eigenlijk om nu steeds... want je wordt natuurlijk vaker geïnterviewd... om nu geïnterviewd te worden? Ben je dan niet tegelijk bezig met... Uh... Nou, ik vind het heel prettig om in een radiostudio te zitten. Er, zit iets, uh, er is iets verslavends aan. Het ja. is iets ontzettend leuks. En het is ook zo dat als je zo'n boek hebt geschreven... Dan en het komt uit, dan ben je er toch aardig vol van. Dus het is helemaal niet zo erg om daarover te praten. Maar het kan best zijn dat ik in de oude rol schiet, Hanneke en dat ik jou vragen ga stellen. Ja, of dat, heb... je, of dat je zegt, ja, dat is gewoon een hele slechte vraag wat je nu <laughs> Maar je zegt, dat boek en je wijst er ook op... Ja. daar hebben we het nog niet over gehad. Oh, we hebben het ja. nog helemaal niet eens genoemd... De, echte aanleiding waarom je hier dit hele uur zit, en dat is toch echt een, een ereplaats, vind ik zelf, oh ja, geweldig, als luisteraar, ja, ja. Ja. is uh, dat je een, um, een boek hebt geschreven en dat heet Over Oude Wegen, een reis, een hele zakelijke ondertitel, een reis door de geschiedenis van Europa. Ja, ja. maar als je zegt de zakelijke ondertitel, ja. dan je dacht je van, nou, dat had wel wat... Smeuiger gekund. Het boek is smeuiger dan de ondertitel. Okay. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag. Het boek is namelijk enorm smeuig. <laughs> Als dat een recensie is. Um, um, je, je hebt trouwens al een aantal hele succesvolle boeken op je naam staan: Brutus heeft Honger. Genomineerd voor de Aco-Literatuurprijs. Ja. De Wadden bestseller. Ja, dat... Ja, ik weet niet wanneer het een bestseller wordt. Ik vind wordt. het een bestseller okay. met uh, 20.000 of weet ik veel. In ieder geval is het een heel bekend boek. Ja. Je, had bijna, je hebt altijd bijna prijzen. De Jan Volkersprijs gekregen. Ja dat, ja, dat is... Ja, klopt. En, en een heel leuk is um, een soort boer zoekt vrouw boek Eerst heette het Moeder doen en later heette het Onder de Mensen. Mag ik daar wat over zeggen? Over, over, over boer zoekt vrouw? Ja, want um, het is... Ik heb dat boek geschreven in 1997. En het, het gaat over, inderdaad, over een Groningen boer. Die een vrouw die, zoekt. Die een, die een vrouw zoekt. En die plaatst een advertentie: Boerenzoon zoekt vrouw. Um, dat is wel. Uh, dat boek is dus verschenen voor het programma. Ja, het Ik, programma is na dit boek ja, gemaakt. Juist. Ja. En ook. Um, boven is het Stil is geschreven. nadat dit boek is uitgekomen. En ook de Poolse bruid is gekomen. Oh, nou, copycats. Nou ja, nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar het is. Um, het, het stond op een gegeven moment in het parool. Bij, toen het opnieuw is uitgegeven als Onder de Mensen vorig jaar. Ja, je leest het boek. Het is een heel mooi boek. alleen. Um, ja, hier, boven is het stil lijkt het toch wel erg op. En boer zoek en Het lijkt allemaal een beetje tweedehands. En. Um, je kan je misschien voorstellen dat je, dat je dan toch op een gegeven moment... wil zeggen van ja, maar het is eigenlijk een beetje anders. Ja, anders ja. Ik voel mezelf ook een beetje kinderachtig als, als ik dat zeg. Maar ik, ik heb het toch even gezegd. Hè. Ja, en het is ook trouwens een heel ander verhaal dan boven ja. is het stil. En al helemaal dan Boerzoeksvrouw. vrouw. Want uh, deze boer en zijn uh, gevonden vrouw... blijven bij elkaar maar schurend en wringend. En, ja. Nou ja, ja. Het, is, het is weer een heel ander onderwerp, ja. maar ook een heel opmerkelijk boek. Maar nu is er dan het boek van die wegen. En um, ik had eigenlijk nooit over wegen nagedacht. Ja, als ik uh, de verkeersinformatie hoor, dan denk ik wel eens van... Ja. God, bij Sittard uh, staat het stil. Goh. Of uh, bij Groningen is het bij het knooppunt... Uh, ja, je, ken, je kent knooppunten ook. je kent knooppunten de file, en ja. files en dat is wat me wegen... Maar er is iets met wegen in Europa. Nou, voor, voor, mij, uh, voor mij wel. Ik, ik geloof dat er, een, dat er in Europa uh, niet. Nou, la, la, laat ik de vergelijking maken met Amerika, waar je. Route 66 hebt. Nou, je, je noemt het zelf meteen. En dat is, dat is een. een een weg die verbonden is ook met de nationale identiteit van de Amerikanen. Die moet je een keer gereden hebben. Ja, of, of in ieder geval, uh, er, is, er zijn liederen over, de uh, Grapes of Wrath daar is, uh, van Steinbeck, daar speelt het ook een hele dat is een grote rol. Een die door heel Amerika loopt. Ja, he? van Chicago naar, naar uh, San Francisco, gaf ja. ik. San Francisco is niet het eindpunt, maar in ieder geval daar in Californië. En, um, en dat verbindt. Al die delen van Amerika. Ja, dat verbindt weg. het. Ja. En, en er, zijn, er zijn verhalen over geschreven. En het spreekt tot de verbeelding. Het feit dat, dat met die weg wordt ook een migratie beschreven. Migratie is natuurlijk iets wat heel erg in, de, um, in het collectieve geheugen zit van de Amerikanen. En ook iets van het verovering van het Westen. Dus er, er, er is een nationaal verhaal. Met uitzondering misschien van de mensen die er altijd al, de Indianen of de, de Native Americans, die er altijd al gewoond hebben, die kijken daar misschien anders tegen aan. Maar over het algemeen de, de Verenigde Staten en de literatuur en de liederen die het daar speelt dat soort wegen een rol in. Maar in Europa heb je dus ook wegen van eenzelfde dimensie, die ook duizenden kilometers doorgaan. Maar we hebben er helemaal niks mee. En er was ook een, ooit een NRC-journalist, die, die heeft een... Uh, en ik, ik kon niet meer vinden wie het was, maar uh, als ik zeg, uh, get your kicks op de E4, dan lukt dat niet. Dan voel je dat gelijk dat er iets bespottelijks is. En dat is niet mijn vinding, maar dat is dus die vinding van de journalist om dat zo te noemen. En dat maakt het direct duidelijk. Maar ik dacht, dat ik heb een herinnering aan mijn vader... die zei, we zijn in de auto onderweg van, van Boekelo... waar ik ben opgegroeid, naar de Utrechtse Heuvelrug, Leersen, waar mijn grootouders woonden. En onderweg zei mijn vader, dit is de E8... die loopt van Londen naar Moskou. Dat wil zeggen dat een hele normale weg... een heel normale reis, kreeg opeens een dimensie van... Uh, deel, dat het deel uitmaakte van iets veel groters. Van een ver beginpunt en een heel ver eindpunt. Precies, het is eigenlijk ja. een soort startmotor voor de, voor de verbeelding. En dus die, nou. die, Je stelt je voor, je gaat al nou opennomen, dat was wel prettig... en dat je, dat je tegelijkertijd voorstelt dat die weg... die al verbonden is met zo'n prettig gevoel... eigenlijk deel uitmaakt van iets dat veel groter is. Ik kreeg opeens een heel warm gevoel bij de E8. Nou, zijn de E-wegen... Die, het, en het is niet een heel boek over de E-wegen. Maar het is alleen maar een verhaal om duidelijk te maken. dat er inderdaad ook grote doorgaande routes zijn op het, op, op het continent Europa. En die heten E? Ja, de van E10, E20, E. Niet A? Nee, A is nationaal. Dus ah. ja. Dus, um, de A1 als... blijft in Nederland, maar de E-wegen die yes. gaan Europa door. Ja, en de A1 wordt dan in, uh, in Duitsland, Duitsland heeft ook zijn eigen nummering, ja, ja, ja, ja. maar er is één nummering die eigenlijk de, de, de, de, het hele nazistaat overstijgt. Dus de, de E, uh, je noemt de A1, dat is de E30 en die E30 die blijft de E30 ook uh, als je in Duitsland komt en als je in Polen komt en als je in Litouwen komt en als je in Wit-Rusland komt en als je in Rusland komt, die gaat helemaal door tot Omsk. Dus dat is, een, dat is de E30. Je herkent ze aan die kleine groene botjes. Daarboven op, uh, op de naast A1 staat dan E30 of A, naast A4 staat E19. Maar goed, toen, toen je met je vader in die auto naar, jullie, naar je grootouders zat toen is er ergens een kiempje uh, in jouw geval. Ja, het heeft er ook mee te maken. En het heeft jarenlang met... gesudderd om te groeien natuurlijk. Nou, ik, ik heb wel altijd een. een dat. dat, dat um, een kleine reis, bijvoorbeeld een, een reis met de trein van station Lelilaan naar Hilversum. Ja. Um, dan. Er is een tijd geweest dat. Ging die, elke werkdag. Maar dan zag ik wel de Thalys staan en dacht. Nou, ik ga een keer. Um, niet in die trein, maar in die andere trein. Dus het is voortdurend het idee dat, dat, je, dat je in je gewone leven. bepaalde. Uh, wegen gaat, die eigenlijk ook staan voor iets groters. Uh, en als je die dimensie steeds ziet in je dagelijks leven... Ja. dan wordt het leven veel leuker eigenlijk. Ja. Tot, tot er een keer een moment komt dat je denkt... ik wil dat ook vormgeven en ja. uitzoeken en onderzoeken. Ja. Ja. En dan wordt het fenomeen wegen... Iets heel um, veelomvattends. Want zowel wegen in de geschiedenis heb je be bewandeld. Van ja. prehistorie tot eigenlijk bijna nu. Ja. Als in, horizontaal in afstanden. He, je, bent ergens, je bent allemaal wegen gaan bereizen eigenlijk. Ja, nou, ook vanuit het verlangen om, om die wegen een verhaal te geven zodat je het idee hebt dat als je, mocht het nou zo eens ooit eens zijn... dat je op de E5 bent, onderweg bent naar het zuiden... en denkt, ah, oh, die eindeloze E5. Dan is het misschien aardig om te denken van... ja, dat is niet alleen maar de eindeloze E5... maar dat is ook de route die de allereerste mensachtigen zijn gegaan... toen ze Europa binnenkwamen. Want uh, op het moment dat ik het contract tekende voor dit boek... toen uh, verscheen in de krant het, uh, het bericht dat er op de kust van Norfolk, dat is in Engeland, bij het plaatsje Heesborough. er waren in, in oude, blootgespoelde afzettingen waren voetstappen gevonden. En die voetstappen die bleken 800.000 jaar oud te zijn. 800.000 jaar? De oudste, uh, ja. Dat is, de oudste, dat is bijna een miljoen eigenlijk. Hè? Dat zijn de oudste uh, menselijke voetafdrukken buiten Afrika. En dat konden archeologen of wat dan ook konden. Ja, die kunnen die aardlagen dateren. Ja. En um, dat, bleek dus, dat bleken de oudste voetstappen in Noord-Europa te zijn. En uh, er de, de waren een paar botten en schedelfragmenten gevonden... van diezelfde mensensoort in Noord-Spanje. Bij Atapuerca, dichtbij Burgos. En als je een lijntje trekt tussen die grot bij Burgos... waar die schedelfragmenten liggen... En de, de voetstappen op Norfolk, dat loopt heel mooi langs de e E5. Dus ik dacht, nou, 800.000 jaar geleden hebben de homo-antecessor... die de duizelingwekkende idee dat dat de eerste mensen waren... die het lege Europa binnenkwamen. Dat Europa was niet leeg, er waren allerlei beesten, maar er waren helemaal geen mensen. En zij wisten dat natuurlijk niet. Maar dat zij die route genomen hebben en dat ze de E5 genomen hebben. Ja, dat, dat is al zo'n adembenemend hoofdstuk in je boek... Die, van die antecessors, antecessors. Antecessors, ja. Die, nou ja, dat kan ik, ik kan me er allemaal helemaal niks bij voorstellen. Maar jouw fantasie en de feiten. Die hebben zich zo. de verbeelding en de feiten hebben zich natuurlijk. hebben natuurlijk een magische verbinding, zijn die aangegaan. Nou, dat, dat... Want jij stelt je gewoon voor ja. hoe ze leefden. Ja. Wat, eh, wat voor hersens, minder hersens dan wij, en wat voor vachten. Wat voor huiden ja. en uh, hoe ze aten, namelijk hun eigen kinderen opeten. Ja, nou, ik waarschijnlijk, waarschijnlijk aten ze niet hun eigen kinderen, maar de kinderen van hun concurrenten. Van hun op. concurrenten, maar ja. ze aten wel kinderen. Ja, je ja moet er dus de, in de eerste instantie denk je van oh, die, die zijn toch gaan ons verwant en die zou ik toch best een, een handdruk kunnen geven en in de ogen kunnen kijken, totdat je merkt dat ze inderdaad uh, dat die botjes die terug zijn gevonden... dat die met zorg zijn afgekloven. En niet door hyena's, maar door mensen zelfs. Dat is al bijvoorbeeld zo'n stuk weg wat je... zo'n stukje van je reis. Ja, ze hebben natuurlijk niet de E5. De ze, ze zijn langs de hoogste waarschijnlijk. Want we werken met allerlei waarschijnlijkheden. En ze zijn langs de, langs de kust gemigreerd. Maar het is, je zegt het... wat je zei over feiten en verbeelding. Die waar de feiten er zijn, uh, uh, heb ik ze verzameld... of heb ik ze uh, mij laten uh, vertellen... door de mensen die er onderzoek naar hebben gedaan. Maar er zitten natuurlijk hele lege stukken tussen. En uh, op basis van de verhalen die over die hele vroege mensen zijn verteld... en ja, het archief wat Europa zelf eigenlijk is. Want ja, er is, Europa is, ook al is het uh, 800.000 jaar geleden... Niet zo bijster veel veranderd. Het lijkt een beetje op zoals het nu is. Het klimaat was toen ook ongeveer hetzelfde. Dus je, je kan je voorstellen. In Italië lagen de, de vulkanen een beetje op andere plekken. De Etna was er nog niet. Was, maar er waren wel andere vulkanen actief. Dus dit, het, en, en de kustlijn was soms wat, uh, wat lager. Maar dat maakt in de Middellandse Zee niet zo bijster veel uit. Je... En, en dan, dan, als je dan langs die kust migreert en je kijkt. Uh, probeert met de ogen van... Ik ben ook eerst naar Afrika gegaan. Dus ik wilde eerst vanuit Noord-Afrika Europa in de verte zien liggen. Europa, dat moeilijk te bereizen continent. Dat continent pas, dat pas, veel, dat pas in laatste instantie is bevolkt. Veel later dan, dan, dan Azië. Ze waren al heel Azië op en neer geweest. En toen pas Europa. Want toen was het ook al moeilijk Waarom om er te komen. Waarom was het zo moeilijk om er te komen? Nou, kijk maar naar het nieuws vandaag. Naar die mensen die proberen om in Europa te komen met bootjes. En onder, onderweg verongelukken. Het is gewoon lastig. En dat was toen eigenlijk dezelfde geografische situatie? Ja, ja want de Bosporus was er en, de straat, en de, was er. de straat van Gibraltar was er. De Straat van Gibraltar was eigenlijk niet te doen, uh, want het was uh, te breed en te, te sterke stroming. Dat kwam in de Bosporus was makkelijker. En dan. Gooi je ook nog de Caucasus over en dan door het zuiden van wat nu Rusland is. Maar dat was, dat was heel erg koud. In de dus je ringen. hebt gewoon een beetje, behalve met alle informatie die je overal hebt opgediept. heb je ook je gezonde verstand gebruikt. en je eigen fysieke aanwezigheid steeds overal. Ja. Want maar, je bent overal gaan reizen ja, ook. Ja, ik, ik heb de, alle de landschappen gezien en al die wegen. Ja, de, de reizen die ik heb. en, en um, niet alle wegen vielen samen met de eeuwegen van nu. sommige liepen parallel. He, dus dus waar het, soms was het, waren het ook gewoon sporen. Dus als je het... Uh, ik heb het verhaal verteld van de loteling Koenrad Nel. Die vanuit Wassenaar... De voorvader van jou. Of, althans dat hij jouw, jouw vooroom. Voor, het voor, is een, uh, ja. Het is een... Uh, een, een een oud-oom van mijn overgrootvader. Ja, ja, zo ging Stap, ja. dan kom je er wel. Ja. Een soort, soort oud-oom. Zo heb ja. ik er ook een hoop, ja. <laughs> en die... Uh, die, zat, die moest voor Napoleon in de dienstplicht... en die uh, moest naar, uh, naar Rusland lopen. En ik heb allerlei, allemaal brieven... Uh, in het uh, Leegmuseum in Delft gekregen... van de kolonel van het, uh, van het regiment en dan gaat het van plaats naar plaats naar plaats kon ik het volgen en dat ben ik ook nagegaan. en inderdaad die, dat was de E-weg was in de buurt, maar ja. nooit precies. Maar het mooie is dat je het ook met bloed, zweet en tranen schrijft, zal ik maar zeggen. Dat je gewoon met die man in dat garnizoen... die verschrikkelijke tochten maakt, met die jongens. Die... Ja. Is dat het verhaal waar ze gewoon ook in dat leger worden? Die astmatische, kleine, ja, ja, jonge man. Hij wilde uit het leger blijven. Zijn vader die zei, laat hem toch met rust, want hij is astmatisch. En, ja. uh, uh, maar waarschijnlijk was de buitenlucht nog niet eens zo slecht voor hem. Beter dan zo'n stoffige geboorderij. Maar wat, wat ik zo mooi vind aan dat verhaal... is dat uiteindelijk de wegen verdwijnen. Want hij komt in Rusland en daar, daar wordt het, de, de winter valt in. En het gaat sneeuwen. En die, die karresporen die daar zijn, die verdwijnen onder een laag sneeuw. En dat, dan merk je dat op het moment dat de wegen er niet meer zijn... Dat, je ziet in het standboek wat er met al die jongens is gebeurd. Het ja, is allemaal afgedwaald. Egaré uh, staat er dan. Verdwenen uh, gewoon. Verdwenen, kwijt, weg. Zoek. Uh, wat. Uh, ja, Ze kregen het natuurlijk ontzettend koud. Maar op het moment dat in dat enorme land... dat enorme legerland van dat Rusland... waar, waar ook uh, uh, grote delen van ontruimd waren... waar niks meer te eten was... en op een gegeven moment waren de wegen er ook niet meer... en dat, dat regiment valt gewoon helemaal uit elkaar... Dus dat zegt ook iets over wegen. Een, een, een weg is ook een manier om een relatie aan te gaan met een landschap. Het uh... geeft ook houvast. Het geeft, het ge natuurlijk het geeft richting, het houvast. geeft houvast. Ja, ja. ja. Want, ja. Wat, wat eventjes een rare sprong, maar wat ik zo'n mooie opmerking vond, is dat de wegen in Europa eigenlijk altijd ophouden. Althans, een soort van ophouden bij een nieuw land. Ja. Ik bedoel, ze gaan wel door, maar in feite komt er dan een hele andere cultuur. Ja, je, en... komt, er de, je komt in de tuin van de buren. Je komt in de tuin van de buren. En, ja. en het is maar de vraag, want met die buren heb je nogal eens ruzie gehad, ja. ook over die over die, zeg maar die schutting. Ja. En uh, nou ja, wat dat doet dat... hij in zijn tuin, wat doe ik in mijn tuin? En, uh, wat, um, en als, ik, uh, als ik die grens overga, wat gebeurt er dan met mij? Ik vond het wel goed. Die doorgaande wegen zijn natuurlijk in de loop van de geschiedenis vooral aangelegd. Door mensen met kwade bedoelingen. Napoleon, Hitler. Ja, Caesar, Het is de Romeinen. Daar nou ja, ja, moesten de troepen over. En De voorrading voor, natuurlijk. Het is ja. of voor ja. troepenverplaatsing naar jou toe. Of, ja. of uh, het is een weg waarover je eigen zoon wordt afgemarcheerd. Dat wil je niet. Ja. Maar daarom... Even terug naar dat E of uh, A-wegen, maar de E-wegen. E je hebt toch ook nog een vrouw opgevoerd, een soort idealist bij, bij de VN of zo? Ja, dat is misschien goed om te zeggen dat die E-wegen, dat is. De E-wegen-netwerk e is ook ontstaan uit idealisme. He, het, het, is het, uh, het is, als je denkt aan E-Europese weg, het is niet van de Europese Unie, maar het is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Het is 1947, die rottoorlog is voorbij. En, in Europa? Nou ja, in ieder geval die oude vijanden weer met elkaar verbinden. Want nou, we moeten door. Ja. En de enige manier waarop we de oude vijanden met elkaar kunnen verzoenen... is onderlinge bereikbaarheid. Dat is het hele idee. Onderlinge afhankelijkheid. En dus een eeuwigenetwerk. Een, een, een net van verbindingen dat, die geworpen wordt over het hele continent... zodat dit weer samen kan verder groeien. Um, is dat gelukt eigenlijk? Soort of nou, dan komen we bij die mevrouw, want die Ewegen, dat Ewegennetwerk, dat is dus een verdrag ondertekend in 1950. Daar begon het mee. Er zijn allerlei aanpassingen geweest, maar er is dus een hoofdbureau, een hoofdbureau Ewegen, en daar zetelt dus een, een, een, een chef Ewegen. En dat was in dit geval was het een Hongaarse. Ik uh, geloof dat ze nu met pensioen is, dus er is iemand anders die haar uh, ideaal verder draagt. Maar er was iets van het oude ideaal bij haar nog te voelen. Zij was opgegroeid in Hongarije. Dus in de tijd dat de, de muur nog stevig overeind stond... waar de grenzen dus heel reëel waren. En, um, en zij heeft ook niet alleen de blik naar het westen... maar ook naar het oosten. Dat bleek wel uit het feit dat zij... wat begon als een Europees ideaal... dat, ze, wat, wat, dat houdt voor haar niet op in de Oeral. He, dus, dus ze, Zij had het erover als je met je auto onderweg bent... van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Dat op zich was al zo'n rare gedachte. Er is een collega van ons, die heeft dat gedaan onlangs. Um, die is inderdaad met zijn Subaru is naar Japan gereden. Maar het is dan ook zo bijzonder dat, dat, het, dat iedereen dat volgt. Maar dat kan dus? Het, het kan, die wegen die liggen er. Maar... Wat zij zegt is dat als je onderweg bent, al die grenzen over... dan is het eigenlijk alleen al voor de automobilist van het grootste belang... dat in al die wegen de, de borden hetzelfde zijn... de afslagen hetzelfde zijn, de wegen even breed zijn. Dat je dus niet in verwarring komt bij elke grens. En ja... Dat vond ik zo... Maar, maar, maar, maar, ja, nou... Ja. Ja, van, van een, een, een, een euro-Aziatisch overspannend ideaal. Ja. Waarvan, uh, waarvan ik zei... maar vindt, vindt u het dan niet erg dat het de mensen geen woord kan schelen wat u doet? Toen zei hij, ja, maar dat is niet waar. Want het is, als je het niet opmerkt, dan werkt het. En daar gaat het om. De mensen weten gewoon niet... Nou ja, je zei het zelf. Ja. Ik weet niet dat het zo is. Nee, nee. nee, ik heb er nog helemaal nooit over nagedacht eigenlijk. Nee. Ja, de Route Nationale nummer 9. was is de N9 was dat geloof ja, ik. Ja, dat ken? is een Route Nationale. Maar dat en gaat nationaal. hierover goed. Ja, dat is de enige weg die je die kent. Je hebt dus uh, ingedeeld in verhalen. Nou, we kunnen helaas niet al die verhalen hierna vertellen. Dat, dat, dat moet je gewoon lezen, want ze zijn nogal groot. Maar wat, wat is nou een verhaal wat jou... Ja, heeft geraakt, heeft ontroerd, heeft. Eigenlijk is dat met al die verhalen zo. Want um, dat was wel nodig. Um, ik vond het prettig als het, als het verhalen waren waar ik nog nooit van gehoord had. Verhalen waar grote open plekken waren, zodat ik dat zelf met mijn uh, uh, uh, in kon vullen. Um, en ja, ook wel graag verhalen die mij. Ja, nou ja sommige kom je ook gewoon heel erg toevallig tegen. Dat is bij OVT bijvoorbeeld, dat, je, dat er een verhaal van de kar is gevallen waar nooit iets mee gedaan wordt. En ik denk, nou, die onthoud ik, daar ga ik ooit nog wat mee doen. En, nou, nou, laat ik het verhaal noemen van de Denen. Van de, de Kimberen. De Kimberen. Ja. Hoe, hoe is dat op je pad gekomen? Ik luisterde naar een podcast. Um, uh, van Start the Week. Dat is een, uh, een podcast van de, van de BBC. Dat wil zeggen, het is gewoon een radioprogramma... maar daar is een podcast van. Mm. En dat uh, ging over een tentoonstelling... Uh, van de Kelten. Een overzicht tentoonstelling van de Kelten... in het uh, museum in Londen. En dat daar een ketel stond. Een ketel? Een ketel, ja. En, en die ketel, dat is een, een ketel... Uh, daar raakten ze maar niet over uitgepraat. Over die ketel. En... Ik raakte enorm geïntrigeerd. Want dat triggert jou. ja een dat Een dat... ketel. Ja. Nou ja, een, een ke het, het was een... Uh, iedereen rond die tafel, want dat is een, een programma... waar zitten een aantal mensen rond die tafel... die, die, die raakten in, in een steeds grotere staat van opwinding over die ketel. En toen dacht ik, wat is er toch mee aan de hand? Eh... Uh, ze wisten ook allemaal. Ik wist ook niet dat die bestond. Het was de ketel van Goenderstroep nooit van gehoord. Het was een ketel die in het begin van vorige eeuw gevonden was, ergens in het Veen in Drenthe. Nee, in, in, ik, ik zeg nee, Drenthe, in maar in, in, in Denemarken, in Jutland, zoals je ook het Veen in Drenthe hebt. Dus ook een plek waarvan die veenlijken boven komen, net als hier in Drenthe. En, uh, maar er staan allemaal Kelten op. Maar er staan niet alleen Kelten op... er stonden ook Traciërs op, Bulgaren... die helemaal niks met Kelten te die maken hadden. Die waren allemaal ingesisoleerd in ja, als afbeeldingen. Ja, ja, en bovendien is het zo dat, dat Kelten zichzelf nooit, nooit afbeelden. Uh, die, he, de, de kunst van de Kelten was meer een soort... Ja, met, met, met geometrische figuren of uh, slangenfiguren. Uh, dus dat, dit waren Kelten afgebeeld door een, een ander volk... en uh, gemaakt... Zeker niet in Denemarken. Tweede eeuw voor Christus, waarschijnlijk in Bulgarije. En dan heb je jou. Ja, dan heb je mij. Ja. Want hoe komt, een ketel, De ja. hoe komt een ketel uit Bulgarije terecht in Denemarken? Ja, goed, dat is dus alweer een heel verhaal. Het verhaal van, ja, ik kan ze allemaal, ik, ik, vind, ik vind de ontstaansgeschiedenis al zo mooi, want dat verhaal over die Kelten, dat is nog, heeft nog een soort dramatische ontknoping. Het begint ook altijd bij jou zelf, dat is ook zo leuk. Hmm. En het eindigt toch eigenlijk vaak met een knal. Zo ja, dit het, loopt dat, niet, het loopt niet altijd goed af, Nee, Nee, dit geval, dat er in mij een soort heldin uit Denemarken blijkt helemaal niet Deens te zijn. Ja, ja. Ze hebben zich altijd... Een verkeerde heldien gehad. De gelukzoeker. Ja, laten we het. Dan komen we wat dichter bij huis, Had ik het, vind je niet. Want, dichter bij mijn huis in ieder geval. Nou ja, het blijkt. Bij een, ons huis ook, een, ja. blijkt een voorouder van jou in te staan in dat hoofdstuk, dat wist ik natuurlijk niet. Maar, um, Toen je het schreef, niet, nee. Nee, nee. nee maar dat. dat de gelukzoeker, dat was, uh, was. Dat is het laatste hoofdstuk. Ik was heel erg op zoek naar een. Naar een, een een grensoverschrijdende reis. in de, nou ja, de. de 16e of de 17e eeuw. omdat daar stond nog een groot gat. en dat is ook een eeuw waar natuurlijk ontzettend veel over geschreven is. en ja, vindt dan maar. is iets wat. wat toch heel herkenbaar is. Uh, maar onbekend. En ik was in de. in de KB. Koninklijke uh, uh, In Den Haag. En er was, uh, ik was uitgenodigd om uh, een lezing bij te wonen. En dat was een lezing van Olga van Marion. Een Nederlandica, een historisch, uh, historisch letterkundige. Die een, uh, een praatje hield over Spaans toneel. in de tijd van Vondel Bredero-Hoofd. Weet je wel Vondel Bredero-Hoofd, Gijsbert. Toneelstukken die natuurlijk uh, verdienstelijk zijn. Ja. In een soort, ja. Maar waar je toch bij in slaap kan vallen. Zeker. Ja. Nou blijkt dat in die tijd. dat, dat ons land in oorlog was met Spanje. dat aan het eind van die Spaanse. van, van die 80-jarige oorlog. er toneel was in Amsterdam. dat veel en veel en veel. Was, populairder was. Ja. Uh, dan het Nederlandse toneel. En dat was uh, Spaans toneel. van Lopende Vega. Uh, en de vraag is. hoe komt in een tijd. Dat we in oorlog zijn met Spanje en dus de grenzen potdicht zitten, die kant op. Hoe komt dan dat Spaanse toneel in Amsterdam terecht? En dan komen we dus bij het. Uh... Bij de vluchtelingen van de Inquisitie, Precies. uit Spanje, Portugal, de Joden, ja. bekeerde Joden. Die... Ja, want in dit geval vond ik het aardig om niet een, uh, om niet een persoon als hoofdpersoon uh, al een reis te laten maken, maar een personage. En dat werd hechter. Ja. Uh, Esther is, dat is een. Of Esther. Esther, het Bijbelboek Esther. Uh, het, uh, het verhaal van Esther is, uh, staat aan de basis van het Joodse Purimfeest. Esther is uh, in ballingschap, wordt uitverkoren door de koning. Uh, die, die zijn eigen vrouw heeft verstoten en een nieuwe vrouw wil. Die kiest Esther uit. Esther verbergt dat zij Jodin is. Want dat mag niet, want die, jodinnen, uh, die Joden worden. Uh, oud verhaal, vervolgt. Uh, dus zij uh, is koningin en uh, maakt van die positie gebruik uh, om degene die uh, de vervolgingen ten uitvoer brengt, ten val te brengen. En dat is voor. dat bleek een ontzettend populair stuk te zijn bij die Joden die. Van het Iberisch Giereiland naar het noorden waren gevlucht voor de Inquisitie uit. Je zou zeggen. ze willen niks meer met Spanje te maken hebben of met Portugal. Maar zo is het niet. In nee. Amsterdam, die hele. Het heeft 150 jaar geduurd voordat ze hier voor het eerst kwamen. dat ze hun Spaanse spulletjes eindelijk eens een keer op zolder gooiden. Ja, ja, begrijp ik wel. Ja. En, als je ver en, van huis en haard bent, zeker. zit toch diep je afkomst. En, ja, ja, en ze waren dol op toneel. Ja. En dat vond ik ook zo mooi. Want als jij op het. In Spanje of in Portugal leefde. En je bent. Je hebt je gedwongen moeten bekeren. Wat hè, gebeurde ja. met de Jood? Want je mocht geen Jood meer zijn. Je moest je bekeren. Dat is de Inquisitie. Converso. Ja. Je, je, je moest een nieuwe Christen worden. En dan werd je ook altijd nog met argwaan bekeken. Van, de, uh, geen echte. Precies, eet je wel goed? Hè? Eet je wel varkensvlees en dat soort dingen? En, en wat doe je op zaterdag? Um, dat, die mensen die. moesten zich dus eigenlijk voortdurend verhullen. Ja. Vind je het dan gek dat ze zo dol zijn op het toneel? En dan, ik heb het verhaal genomen van één van die Sefardische vluchtelingen... Jacob Baroccas. En dat is niet toevallig, want Jacob Baroccas blijkt achteraf... blijkt nu een, een, de vertaler geweest te zijn van heel veel van die stukken... van lopende de Weka, die klaargemaakt zijn voor, het, voor de Schouwburg... In, uh, en, uh, in, op de Keizersgracht in Amsterdam... Uh, daar werden ze in Nederlands vertaling uh, gespeeld. En Jacob Barokkas was dus een vluchteling... die heeft die stukken meegenomen en geïntroduceerd in Amsterdam. En binnen, binnen echt een, een aantal jaren waren die stukken... dat waren, dat waren kaskrakers. Die, waren, die galoppeerden in, in, uh, in populariteit ja. al die Nederlanders voorbij. Ja, ja ook, ook dit verhaal. Het gaat... Ik bedoel, de aanleiding is reizen, vluchten, ja. wegen... Ja. En de uitwerking is een, een ademnemend verhaal, vond ik tenminste. Dankjewel. Zeg eens even een hele andere vraag. In OVT, draaien, draaien jullie ook wel muziek? Uh, nee. Nee, hè? Nee, dat vind niet. ik ook altijd een beetje jammer, want wij doen dat dus wel. Ja, dat, dat We gaan ik nu het, even ja. op adem komen ja. met een stukje muziek. Met uh, iets wat te maken heeft met de Route 66, in ieder van met Amerika. Jim Croce, ja. singer songwriter, de 70s stond op het, op het punt om met zijn muziek de wereld te veroveren. Toen hij in 1973 om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Ja. Zijn grootste hit was Time in a Bottle. De Zweedse singer-songwriter Lieke Lee maakte er deze cover van. Time in a Bottle. If I could say time in a bottle.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 Time in a Bottle was dat oorspronkelijk van Jim Croce En nu vond Lieke Lee dat hij daar een cover van moest maken. Ik praat met uh, Matthijs Deen, schrijver van. Zijn nieuwste boek tenminste is uh, over oude wegen. Als u denkt, Matthijs Deen, wat ken ik die van? Ja, van OVT en van heel veel reportages voor Nooit meer slapen. En van andere boeken. We hebben het gehad over um, ja, uh, de wegen die je bewandeld hebt uh, voor dit boek. We hebben er een paar verhalen uitgelicht. Je hoort jou hoe vol je bent van het boek... Mm. Maar dat ben ik nu ook, nu ik het gelezen heb. Ik wil het nog... Uh, ja, dus, ik kan het hele boek wel navertellen. Wat ik overigens nog wel even wil zeggen... is dat uh, er een website is. En die heet uh, langewegen.net. Het is makkelijker of, om te zeggen overoudewegen.com. Overoudewegen.com. Het is allemaal reuze makkelijk, maar het staat niet in het boek. In de eerste druk, in de tweede druk komt het wel. Maar dan zie je... De, de foto's en uh, bij alle verhalen uh, gerubriceerd ook de fantastische beelden die jij hebt opgedaan op al die reizen die je hebt gemaakt door, ja. de, door de tijd maar ook door heel Europa en uh, dus ik zou mensen erg willen aanraden om en het boek uh, aan te schaffen en tegelijk die website erbij te halen, dat heb ik namelijk wel gedaan en um, het is ook zo leuk dat je af en toe helemaal opgetogen bent. Ik was opgetogen toen ik hem in de archieven terugvond. Oh, in het grote stamboek van het ontvijmd. Maar dat is en, toch ook geweldig? Dat je opgetogen was op nee, die detective-tocht. Ja, opgetogen is misschien een beetje. Nee, dat is gewoon helemaal woord. goed. Dat, dat, dat was een magisch moment. Wat dat, was dat moment dan? Nou, ik, dat, dat ik... gaat over dat. dat er is zo'n verhaal. Dat was die Koenraad Nel Coen weer. Koenraad Nel, dat is dan ja. een, een familieverhaal. Koenraad uh, Nel, er is iets met hem... en. Uh, we, hij, kwam, hij moest met Napoleon mee en hij kwam fluitspelend en bedelend thuis... en hij is de Berezina overgegaan. En, maar um, eigenlijk sinds hij is teruggekomen en al vrij spoedig uh, uh, is doodgegaan... Nadat, nadat hij is teruggekomen, werkloos, deugde nergens meer voor... is zijn, zijn naam, zijn voornaam niet meer een tijd lang, misschien wel honderd jaar... niet meer als eerste naam in de familie gebruikt. Terwijl het toch de, de naam was van de eerste van zijn uh, familie... die in Nederland terechtkwam. Want, zoals je weet, elk familieverhaal wordt uiteindelijk... als je maar ver genoeg teruggaat, een reisverhaal. Nou, in dit geval... Ja, he, dat iedereen, is, ja. iedereen komt ergens vandaan. Ja. En niet van om de hoek. Nee, nee. dat is... Uh, uh, um, in dit geval is het in, bij de, de, langs de familie van mijn moeders moeder. Daar kom je in, in de Nerf-familie. En die komen uiteindelijk ook ergens uit Hessen. Dat loopt ergens oh ja. dood. Ik weet niet precies. Maar nu even over die archieven. Maar goed, in die archieven. Dus je weet dat, dat dat verhaal er is. En je weet ook dat er verder niet zoveel over gezegd wordt. En dan denk je: van, ja, zou het wel waar zijn? Klopt het wel? En, dan... en als je hem dan. In, in dit geval was het in het archief van het, van het leger in Van Zand. Dat is dus in in Frankrijk, het Franse leger. Daar stond, hij gewoon. daar stond hij gewoon. En daar stond dus ook dat, dat hij... wat gebeurt er dan met jou als je dat Ja, nou, opgetogen <laughs> ja, dat, ja, dat is geweldig. Dat, denk je van, dat, dat is een moment dat valt alles op zijn plek. En uh, geluksmomenten zijn momenten dat alles op zijn plek valt, geloof ik. Dat je, dat je t, uh, twee dingen die je niet met elkaar kon rijmen... opeens dat je een oplossing ziet en dat het in elkaar... Uh, dat het in elkaar grijpt en dat je denkt, ja, zo zit het dus. klopt, ik weet het. Ja, ja. het klopt, of, of ja. zo zit het. En hij is, ja, Verdom, hij was astmatisch. Hij was maar een klein kereltje. Hij was hartstikke klein. Maar hij mocht, hij heeft bruine ogen. Weet je wel, dat, dat ja. soort dingen, dat weet je dus allemaal... dankzij ja. Napoleon. Ja. En al die, die heerlijke details, die staan er allemaal in. Een verhaal waar ik ook erg van genoten heb... is over die autoracers. Het is een soort wat, ja, wat nu uh, Max Verstappen doet op een circuit in een... Uh, ja, want het mag niet meer in het openbaar. Maar hè? dat deden ze gewoon over de wegen. Ja, over de wegen, dat is maar drie... Dat, nou, eigenlijk is het vijf jaar. De, de, de allereerste... Dit was helemaal het begin van de auto's. Wanneer was dat? Welk jaar? Uh, volgens mij Amsterdam. Uh, Parijs Amsterdam die staat niet in het hoofdstuk, maar dat is zelfs eind 19e eeuw. Maar 18 dat was, zoveel? Ja, 1898 18, 18, 18, of zo. Dat, dat, 90, dat ja. is, in ieder geval. Het, het was bijna 1900. Maar de, de, de races die ik beschreven heb, dat is 1901, 1902, 1903. En 1901. Je moet je voorstellen, de, de Frankrijk was het epicentrum van de automobiel. Uh, Duitsland Dat voelde. Later Renault Citroën alles werd. Ja, Renault. Pan -aar. De, uh, Renault deed mee. Ja, Panar. Panar. Ja, uh, Pan de, de, de Dietrich was dus ook. Dus waren ook Duitse merken die probeerden mee te doen. Maar die, de, de, de, de, de, de auto was in ontwikkeling. En doordat er elke jaar een reis werd geor georganiseerd, eerst van Parijs naar Berlijn, oude vijanden. Maar met die auto's, met die, met die symbolen van de nieuwe techniek... gingen opeens de slagbomen open. En was een enorm enthousiasme. Want 1870, 1871, waren ze, ze waren eigenlijk aardvijanden. Maar door dit initiatief was er opeens iets heel aparts aan de hand. Ik, de excitement over die hele nieuwe techniek... deed mij ook denken aan Elon Musk die naar de maan gaat. Weet je wel? Ja. Ik bedoel, zo opgewonden waren ze over die gemotoriseerde... Nou, ik denk dat Musk ook het gevoel heeft... Dat hij daarmee uh, een steentje bijdraagt aan het redden van de wereld. Ja. Dus met een enorm vertrouwen. Maar dat uh, was toen ook. Ja, dat, dat was. Dat, dat, dat, ik, uh, uh, mensen waren ervan overtuigd dat. De techniek. ze uiteindelijk. naar het paradijs zou voeren. Ze zagen nog. de Eerste Wereldoorlog was wereld nog niet geweest. De, de techniek had nog niet zijn tanden laten zien. Had nog niet laten zien wat voor monsters er zijn. Het was een bovenmenselijke snelheid. Ja, en dat werd eigenlijk al. dat is dus een vooraankondiging. van de grenzen. en uh, uh, de gevaren van die techniek. Is dat 1901 ging het van Parijs naar Berlijn. 1902 ging het van Parijs naar Wenen. Dat was al een. een met een bergbeklimming erbij. Remmen deed het niet goed. Uh, uh, de wegen in Oostenrijk waren vreselijk. Dus daar vielen die auto's ook ja, dus op die het waren vierde ongeveer dag. ongeveer met ijzerdraad in elkaar <laughs> ge geknutseld. En in 19 en. en, ja. en en die, die dus, wat je noemt, Panard en Renault en de Dietrich en de Mors... die, maakte, die, die waren bezig met die, met die auto steeds sneller te maken. Ja. En in 1903 was de grens bereikt. Want dat, dan zouden ze van Parijs naar Madrid gaan. Over maar de ze bergen en alles? Over de, over de Pyreneeën dat zal, en over die hoogvlaktes in, in Spanje. De, de, ze werden, uh, hoe slechter de wegen waren, hoe enthousiaster ze werden. Want het was gewoon een... een uithoudingsslag tussen die verschillende auto's. Maar die is in Bordeaux afgeblazen. omdat er gewoon te veel mensen waren omgekomen onderweg. Niet alleen de racers, maar ook bijvoorbeeld omdat er een hond overstak. of omdat uh, dat uit de, dat je de bocht niet zag aankomen. Dus is Marcel Renault, is daar ook omgekomen. En uh, een goede vriend van mijn hoofdpersoon is daar omgekomen. En hij schrijft ook de, de, de, de, de rijke lui die erin reden. en ja. een prachtige dame waar. Die Madame met... de Gast, ja, Madame maar Gast... dat moet ook nog zo'n boek over geschreven worden. Fantastisch. Dan nou, ga je gang. <laughs> Um, en even het laatste verhaal waar je even kort iets over moet vertellen... is toch wel, misschien mijn favoriete verhaal... de verloren zoon. Mohamed Sayem ja. gaat terug naar Afrika. Ja. Ja. Wie was hij? En... Mohamed Sayem was een, uh, een jongen die is in, uh, um, geboren in een bergtorp. In, dat ik niet eens weet of ik dat wel goed kan uitspreken. Maar in een bergtorp uh, uh, aan de oostkant van... De, van Marokko, tegen de grens van Algerije aan. Daar is hij eh, geboren als zoon van een man... die op een gegeven moment besloot, ik ga naar Europa. En hij was niet de enige in het dorp die dat besloot. Er waren... Uh, ongeveer de helft van de jonge mannen... misschien wel meer dan de helft van de jonge mannen... trok weg naar Europa. Geluk zoeken? Ja, geluk zoeken. Leven nou, zoeken? Het, het, het, gewoon überhaupt een bestaan zoeken. Nee, ja, want want ja. uh, Al Algerije, ze had de Algerijnse oorlog... vandaan daar hadden ze veel gewerkt. Dat ging niet meer. Uh, dus ja, ze zochten naar een bestaan. En er was in, uh, in Europa was, uh, veel gelegenheid uh, om uh, aan de slag te komen. Dus de een naar de ander trok weg... Maar die meneer die wegtrok naar Europa en uiteindelijk in Leiden terechtkwam... die liet zijn oudste zoon achter bij zijn vader. Dus je hebt drie generaties. Je hebt een grootvader. Je hebt een vader die gaat reizen. En dan de, de zoon... Moest voor de grootvader zorgen? Of nou, moest... hij is eigenlijk als een soort offer achtergelaten. Als een soort belofte, ik kom terug. Ja, ja. He, dus um, dat was eigenlijk... Um, um, maar, maar het, zo ging het niet. Want die jongen, die, die, die man die was, die, die kreeg voet aan de grond in Europa. En die kwam zijn vrouw halen en die kwam zijn andere kinderen halen. En die oudste zoon die bleef achter daar. En op een gegeven moment dacht hij: ah, ja, ik wil ook. Maar zijn grootvader die dacht, zolang die kleinzoon hier is, weet ik zeker dat ze allemaal weer terug zullen komen. Dus op het moment dat die, dat die kleinzoon vertrok, toen dacht die grootvader. Ai, dit gaat niet goed. Nou. Dat dorp waar die woonde, dat was alleen bereikbaar via een ezelpad. Dus je kon er niet met de auto komen. En op een zeker moment heeft die, die, die grootvader, die ook dorpsoudste was, hij heeft twee van zijn neven uit het dorp. drie oude mannen met van die zo grote. zo'n puntmuts en zo'n hele prachtige. Jalabas. Ja, die besloten om naar Europa te gaan. en langs al die die diaspora van het dorp te gaan reizen Naastaten, om geld in te zamelen... om een weg aan te leggen, zodat het, het dorp ontsloten kan worden. Dus toen ik in Berkaan kwam, waar Mohammed Sayan, de kleinzoon... Uh, werkte, want die is uiteindelijk weer teruggegaan naar Afrika... vandaar de verloren zoon. Die zei, ik zal jou een Europese weg laten zien... maar die hebben we hier. Dat is die weg naar het dorp... Die met Europees dorp. geld, althans van Precies. de... Precies. Dat is het, het, het, mm. de, de weg naar het dorp... Uh, waar ik ben opgegroeid... en waar mijn ouders dus nooit zijn teruggekomen... Nee. en nee. waar mijn grootvader uiteindelijk... over die weg die hij zelf heeft laten aanleggen... het dorp ook verlaten heeft om ergens anders dood te gaan... Nou, die Mohammed Sayem, die, die, die had mij beloofd om het, uh, om het hele verhaal te vertellen. Want ik, ik had ook nog, ik moest door. <laughs> ik moest daar tangen ik wilde ook Europa uit de fetisje liggen. Ik had een vrij, uh, vrij uh, strikt uh, schema. En hij zei, we zien elkaar wel weer. Maar zorg dat je niet in het donker rijdt. Want dat kan niet in Marokko. En... Uh, ik was het, het, een jaar daarna uh, hoorde ik thuis dat hij was verongelukt in Marokko. Had midden in de nacht. Hij had in het donker gereden. Hij had in het donker gereden. Ja. Ja, dit en is toen hebben zijn zussen en, en een broer ja. hebben het verhaal afgemaakt. Het ja. is een uh, modern bijbels verhaal ongeveer. Ook dat er altijd een extra, extra eten werd gezegd voor iemand die langs kon komen. Ja. Er had ook heel veel Joodse elementen gek genoeg bij deze moslims. Ja, dat is natuurlijk dus heel vaak. Het, uh, uh, je hebt het over de... Het idee dat je een, een extra bord dekt altijd, voor Elia, ja. want die kan langskomen. Ja. Deze grootvader die dekte altijd extra. Waarschijnlijk voor uit de hoop dat er ja. iemand uh, ja. terug zou komen. Ja. Matthijs, dit, hoe lang heb je over dit boek gewerkt, aan dit boek gewerkt? Uh, in, in, in fases uh, jaren uh, vier, denk ik. Hm. Maar dus niet voortdurend. Hè, want... Nee, want je hebt gewoon ook al je radiowerk gedaan en je, ja, de, je, je ik, werk. Ja, ja en ik heb, uh, ik heb twee zoons en uh, ik kook en uh, ik doe boodschappen. En je uh, moet elke maandagochtend pannenkoeken voor ze bakken, voor ze naar school gaan. Weet je dat? Omdat ik dat ergens gelezen heb, dat vond ik zo'n ongelooflijk lief detail. Ja. Al, als troost dat ze weer zo'n hele week naar school moesten kregen ze maandagochtend pannenkoeken. Ja. Een mm, top idee vind ik dat. <laughs> maar heb je nou het gevoel dat je. Heb je nou het zelfvertrouwen dat je nu echt wel een historisch, literair wezen bent? Nee. Nee. Nee, dat zelfvertrouwen, maar dat, dat, dat heeft ermee te maken. Maar dat is een beetje een generatieverhaal, denk ik. Hoewel, het, het is wel beter geworden dan het vroeger was. Wat is het generatieverhaal dan? Nou, dat heeft, heeft, heeft, heeft, heeft te maken. Nou, dat is de manier waarop ik het. Ik kan niet voor een hele generatie spreken. Maar ik ben natuurlijk. Uh, als het gaat over hoe ik zelf nadenk over, over het feit dat ik uh, boeken schrijf... en wat het waard is. Als je dan teruggaat naar de tijd dat... Uh, ik ben van 1962. Dat wil zeggen dat op het moment dat ik begon te lezen... was de Nederlandse literatuur was doordezend met de grote verhalen... die vaak met de oorlog te maken hadden. Maar ik ben, uh, ik ben een jongen van de vrede. Dat wil zeggen mm -hmm. dat als jij... Mm -hmm. uh, dus de generatie van Zwageman... die op een gegeven moment ook wil gaan schrijven... maar denkt, ja waar moet het over gaan? Want in feite zijn alle verhalen die wij kunnen vertellen... vallen op een of andere manier in niets... bij de verhalen van de vorige generatie die alles overvleugelen. En, uh, dus het heeft een tijd geduurd voordat ik... Uh, voordat ik een eigen stem en een eigen, uh, een eigen onderwerp vond. Uh, Heb je jezelf wel altijd schrijven gevoeld? Je hebt wel veel geschreven. Ja, nou, het, het, um, ik denk dat, dat ongeacht onder wat voor omstandigheden... een generatie opgroeit, dat er toch iets... dat er altijd mensen zijn die op een gegeven moment... de behoefte voelen om iets met taal te doen... omdat ze zijn aangetrokken door de taal. Het zijn schrijvers. Ja, of vertellers. Of, of, ja. Hè? Ja. Um, maar ja, het, het, uh, um, het, het, volgens, ik vond het lastig om uh, als, als kind van de Koude Oorlog, waarin niks gebeurde, uh, op een gegeven moment het zelfvertrouwen te vinden dat... Uh, dat mijn generatie, of ik, als, uh, als iemand die in, in de jaren zestig is geboren, jaren zeventig opgegroeid, ook iets te vertellen heeft. En dat is, dat is eigenlijk nooit helemaal, nee. nooit helemaal goed gekomen. Ik, ik las ergens in de voorbereiding het, het fantastisch, de fantastische anekdote: dat. Dit is bij De Bezige Bij uitgegeven. Hè? Dat je ja. ooit een manuscript had opgestuurd, of een weet ik veel, naar Thomas Rapp, dat is toch een ondertitel nu van De Bezige Bij. Ja. En dat uh, Thomas Rapp zelf, geloof ik, terugbelde... en jouw vrouw in de telefoon kreeg. En toen jij thuis kwam, zei ze... Thomas Rapp heeft gebeld en dat je niet durfde terug te bellen. Ja, zo is het precies gegaan. Het <laughs> is een ongelofelijk verhaal als je nu ziet... dat deze vuistdikke roman van be Thomas Rapp is Thomas Rob... Ja, Het ja. is allemaal goed gekomen. Dat gaat over moeder doen. over wat uiteindelijk onder de mensen is geworden. En Wat ja. vorig jaar opnieuw is uitgegeven. Ja, nou, het, het had ook te maken met een soort... Um, Trouw aan het feit dat ik, dat ik al met passage in Groningen bezig was. Dat is uh, een, kleine ja. een kleine uitgeverij, maar, maar wel eentje die mij het vertrouwen had gegeven. Maar ik, ik, had toch het, ik wilde heel graag die sprong maken. Maar je wou hem niet in de steek laten. Maar ik wil hem niet in de steek en je laten. Maar je wou ook niet pedant zijn. En, nee. Ja, nou, dus, dus ik kwam heel erg in de problemen met het feit dat ik, dat ik het toch niet had kunnen laten om een erop op te sturen. Terwijl ik er eigenlijk niet durfde, maar er wel naar verlangde. Weet je? En dat, daar zit het precies in. Want als ik gewoon ja heel erg overtuigd was geweest van mezelf. Dan had ik gezegd, nou Passage, het is, ik heb een betere of zo. Ja. Of iets met een groter bereik. Maar uiteindelijk is het dus toch ditzelfde boek... uiteindelijk tot ja. via een omweg bij Thomas Rapp uitgekomen. En het wordt nou vertaald in het Duits. En de, dus het is een het is ontzettend uh, grappig en omwegverhaal. Met, met de Wadden ben je natuurlijk echt op jouw terrein gekomen. Ja. Ik bedoel, de geschiedenis van de Wadden en alles... en iedereen die daarmee te maken heeft. Wat is... Wat wat, wat doet dit boek met je? Wat, wat, wat voor gevoel heb je met, bij over oude wegen? Um, ik denk dat het. Um, um, dat ik het ook heel. Dat ik een diepe behoefte voel om Europa een verhaal te geven. Uh, waarin het feit dat mensen reizen en niet altijd op één plek blijven en dat er migratie is binnen Europa... om te laten zien dat dat normaal is... en dat het een, een verhaal is van ons allemaal. Het, het, op een gegeven moment is op de televisie... is jouw verborgen verleden, is jouw uh, geschiedenis uitgezocht. En dat bleek dat op het niveau van jouw bed grote ouders, iedereen uit Amsterdam komt. Dat is een buitengewoon merkwaardig verhaal. Dat komt heel weinig voor. Maar wat blijkt, als jij een paar generaties verder teruggaat... dan komen de reizen vanzelf. Ja. <laughs> ja, nou ja, kijk, t, uh, Amsterdam, je zei ook daarvan... Ik, ik, uh, ik voel me heel erg Amsterdam maar ik voel me heel erg thuis in deze stad. En er, is, er zijn op toch. Ook van die filmpjes op YouTube. Dat is uh, een, het Formidus volgt. Er is iemand die komt uh, aan een tafel zitten. Die heeft zijn DNA afgestaan. En die vertelt een verhaal over zichzelf. Hey, ik, bijvoorbeeld iemand die zegt. Ik, ik ben een typische Engel, Engels, Engelsman uit Cornwall. En ik ben ik altijd al geweest. En ik heb een hekel aan Frankrijk. En dan tribune. Mensen die zitten om mee te knikken. En die herkennen dat... In een vorm van zichzelf. En dan zitten er twee mensen achter de tafel. En die zeggen, nou, ik heb hier een envelop. En we hebben je DNA onderzocht. En wat blijkt? Je, hebt, je komt daar vandaan. Je komt uit Frankrijk. Je komt uit Duitsland. Je komt uit Griekenland. Je, komt, je bent een cocktail van van alles. En dat is altijd weer... Dat, dat is de, de formule van het filmpje. Dat mensen zeggen, echt, hè? klopt het? Nou, dat had ik nou nooit gedacht. Maar die... Reizen die mensen hebben gemaakt, dat is over die doorgaande wegen van het continent waar, waarvan je zegt van ja mijn bewustzijn is alleen de A1 dat houdt op bij de grens. Nee, die, dat zijn E-wegen, dat zijn grote routes met grote verhalen waar wij gewoon trots op kunnen zijn. En de behoefte om dat ons te vertellen, waar komt die uit voort? Wat, wat, wat is die behoefte dan? Waarom moeten we dit allemaal zo nodig weten en lezen? En... Nou ja, de, de, de, de, de trend is natuurlijk omgekeerd. Nou. De trend is, is juist een van het, het, de dorpspomp terugkruipen terug, terug in je schulp. Uh, het nationale verhaal. Uh, de, wij Polen, wij doen het op onze Poolse manier. Wij Nederlanders, wij, of wij Amerikanen. Dat, dat hele klendenken, dat is... Um, uh, ik begrijp wel. Er is natuurlijk een. een, een er is van alles gebeurd. Er zijn grote immigratiestromen zijn er geweest. En er is veel angst en er is veel onzekerheid. Maar um, ja, ik, ik denk dat het. Dat, dat, um, ik, ik wil een tegengeluid laten horen. Hm. Ik wil een geluid laten horen dat we allemaal op drift zijn geweest. En dat we allemaal ergens vandaan komen. En eigenlijk die stromen waar nu zo over wordt gedaan... die rondtrekken, die zijn er eigenlijk altijd geweest. Ja, ja, en Mensen... die, hebben, die hebben ook altijd voor problemen gezorgd. Dat, dat wil ik helemaal niet ontkennen. Ja. He, want want de, de geschiedenis van Europa is, is ook... Uh, ja, vanaf het allereerste begin uh, buitengewoon... Uh, um, Gewelddadig geweest. He, die, die, de, oudste, de oudste schedels die gevonden zijn, zijn of afgekloven of ingeslagen. Dus dat is. Dan uh, zijn we nu nog uh, beschaafd bezig, eigenlijk. Nou, we het, we hangen wel eens een varkenskop bij een asielzoekerscentrum, maar daar houdt het dan ook. Mee op. Uh, we, we, we hebben wat. Nou, het, het afkluiven der botten hebben we laten varen. Dat is misschien toch wel vooruitgang. Ja, althans, van mensen. Want we <laughs> kluiven nog heel wat botten af, natuurlijk. Ja, ja. Matthijs, ik, ik, ik ben. Uh, erg onder de indruk van dit boek. En ik ben heel blij dat ik het gelezen heb. Nou, ik ben heel erg vereerd, Hanneke. Wat ontzettend leuk dat je dat zegt. En ik meen Dankjewel. het. Nou, ik... Dankjewel dat je er was. Heel graag. Straks door met Nooit meer slapen. Dankjewel. En wel thuis. Dankjewel. Nieuws van alle kranten.